Ja, ik ben Lola, zwarte Lola. Ik ben Lola uit de striptease baar. Rode lippen, zwarte nylons en een massa pruwend haar. Willen de heren zich amuseren, dan sta ik altijd voor ze klaar. Want ik ben Lola. Zwarte Lola, ik ben Lola uit de striptisch Heeft u complexen, wilt u relaxen Kom dan bij Lola in de baar Komt u met velen, het kan me niet schelen Dat is voor Lola geen bezwaar want in mijn hart zijn heel wat plaatjes vrij Dus zoek u troost, kom dan voor rust bij mij Want ik ben Lola, zwarte Lola Ik ben Lola uit de stripties baar Rode lippen, zwarte nylons En een massa krullend haar Willen de heer.